Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag begint een opvallende rechtszaak. Een spermaatdonor zou honderden kinderen hebben verwekt... zonder dat de ouders daarvan wisten. Een vrouw die zelf een kind heeft gekregen met zaad van die donor... heeft hem samen met Stichting Donorkind voor de rechter gesleept... vertelt verslaggever Mark Hamer. Ze voelt zich voorgelogen. Ze had een persoonlijk contact. En tegen haar zou hij hebben gezegd dat hij hooguit 20 tot 25 nazaten zou willen hebben. Nou, De teller zou nu zelfs al staan op 25... 150 kinderen. De vrouw en de stichting willen dat de man een donorverbod krijgt... en dat klinieken die nog zaad van hem hebben het door de gootsteen spoelen. Er moet meer worden gedaan om mensen in de buurt van fabrieken en andere industrie... te beschermen tegen schadelijke uitstoot. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo zouden bedrijven meer kunnen en moeten doen om de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag te krijgen. Wat ze zouden moeten doen is bijhouden wat stoten we uit... Wat zijn daarvan de risico's en hoe maken we dat zo snel mogelijk minder? Ook vindt de Raad dat de overheid beter moet checken of alles wel volgens de regels gaat. De KNVB doet aangifte van een hack. Het gebeurde op het netwerk van de voetbalcampus in Zeist. Daardoor zijn mogelijk persoonlijke gegevens van medewerkers in handen gekomen van criminelen. Bij de KNVB werken ongeveer 500 mensen. Hoeveel daarvan de dupe zijn geworden van de hack wil de bond niet zeggen. En deze serie krijgt een spin-off... Game of Thrones. Zo'n spin-off betekent dat de serie wel iets te maken heeft met het originele verhaal, maar er niet precies op doorgaat. De nieuwe spin-off heeft nu nog de werktitel A Knight of the Seven Kingdoms over een ridder en zijn schildknaap. Nog geen definitieve titel dus. De fantasy-serie Game of Thrones was een dikke hit en de acht seizoenen werden wereldwijd door tientallen miljoenen mensen gevolgd. Vorig jaar was er al een prequel, House of the Dragon. Het weer, af en toe zon, maar vooral veel wolken, wind en soms een bui. Vanmiddag vaker droog en meer zon bij 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat nog vier bij de hoek 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En op de N235 van Purmerend naar Amsterdam, tussen Purmerend Zuid en Watergang 2 kilometer, met daar een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. No girl, it's crazy. So I've always been wanting a girl like you. It's fine, love. <laughs> can, can I get your number? Oh. With oh, my lady. Tell me how many times in your life Will you get an opportunity like this tonight Tell me a little something about you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 It's gotta be love It's gotta be love It's gotta be love for love, for love. It's gotta be love It's gotta be love Oh I need somebody, somebody, yeah Zandvoort, Zandvoort op 106.9. 6.9. Zie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 Het niet echt geslaagd. Wat kijk aan wie je nu je hart geeft. Je lap ligt nu wel erg laag. Jij belt wie zegt dat het je spijt. Je hebt het zelf.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgers moeten beter worden beschermd tegen de schadelijke uitstoot van industriële bedrijven, zegt de onderzoeksraad voor veiligheid. De uitstoot kan vaak lang doorgaan doordat provincies en gemeenten te weinig kennis en mensen in huis hebben. Minister Kuipers blijft erbij dat de kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam open kunnen blijven en die in Utrecht en Leiden moeten sluiten. Volgens Kuipers kunnen artsen zo hun vaardigheden op peil houden. En de Sociale Verzekeringsbank moet een boete van 150.000 euro betalen. Volgens de autoriteit Persoonsgegevens was de identiteitscontrole bij de bank niet goed. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Bij een stevige zuidwestenwind is het ongeveer 13 graden. Z -M -Z -M. Ja. Yes, I did.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 Zeremonien da Universum nicht im Weg Na na na keine Zieh Die weißen Faden nur okay Ein bisschen Zeit habe ich verloren tu gar nicht weh Zeremonien dem Universum nicht im Weg Na na na keine Hardi Na na na keine Hardi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 Fight ist is het zo bijt, nicht ga niet weg. Im universum, niet in weg. Na na na, geen hardings. zie die weißen Faden hoch, oké. Okay. Fight hab heb ik verloren, tu gar nicht weg. Steh im universum, niet in weg. Na na na, geen hardings. Na na na, geen als Ego-KO, schwer op Autopilot. Wasch die Kriegsbemalung ab, als Wasser bedroht. Zie de weißen Fahnen, oh oké, okay. verhalte's jetzt voorbij, doe gar nicht weg. Stil in Monieders, universum ich oké. Na, na, na, na, keine Hard-Eye. Ik ga kennen ze mijn naam, zingen ze mijn naam. Ik pak al in mijn ik ben een pannet van een jaar. Een shawty, me voor die geen mogelijke prijs. voor favoriete rapper, rapper, rapper, tell them who you say. Overal waar je gaat, door je rollen over ons, ja. Ons jaar geeft ze iets om mee te praten. Om te praten over ons, ja. Ons ja. het is dus nu vast. Op het team, opzij die al geloofde in de dream. Ik weet nog goed we starten op de bodem. Ja, we waren zeker tien. De ballen zien een visie ongezien. Nee, van mij bestond er geen misschien Die Laat ze vaten over ons nee. Ja, die mannen die doen ons Ja nee. nah, ik maak heel de game kapot nu. Nee. Ja, nah, alle roddels die zijn waar.